Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Maleisië heeft het Hooggerechtshof oppositieleider Anwar Ibrahim... vrijgesproken van sodomie. Hij werd ervan beschuldigd dat hij seks had gehad met een man. Maar volgens de hoogste rechters is het DNA-bewijs daarvoor onbetrouwbaar. Anwar had een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar kunnen krijgen. Anwar werd beschuldigd nadat hij het verrassend goed had gedaan... bij de parlementsverkiezingen. In het voortgezet onderwijs wordt vandaag gestaakt...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 Ja, dat waren even weer Tim Knol en, uh, en Duyfi. Goed, ik moet eventjes nog uh, afscheid nemen van uh, mijn uh, goede vriend Ko van Gemert, Die hier nog zit. Die zit hier al het spelletje door te lezen. Van, uh, ik weet het niet hoor. Je weet het niet? Nee, nee. oké, okay, je mag niks zeggen. Nee, ik doe niks. Ja, want dan gaan ze zo natuurlijk weer te, het, uh, straks het uh, mysterie van Emily spelen. Hé, hey, ontzettend lief dat je hier was. Ik vond het heel gezellig. Blijf nog even wel. zitten en, uh, en uh, neem een lekker glaasje wijn. Ik. Uh, ik ga uh, iets anders laten horen. Op het laatste internationale Storytelling Festival in Amsterdam begin november luisterde ik samen met een handjevol mensen, heel intiem, in een caravan, naar verhalenvertelster Nancy Wiltink. Goed. Welkom allemaal. Ja, leuk. Dat jullie allemaal gekomen zijn voor het verhaal van Zwits. Zo. En niemand over de steen gestruikeld is. Het verhaal van Zwits. Nou, daarvoor moeten we wel een heel eind terug in de tijd. Namelijk naar november, begin november. van het jaar 2011. Dus, nou, ik weet niet wie dat allemaal nog bewust hebben meegemaakt. Maar. Um 2011, even een hele korte situatie schetsen. het was de, ongeveer de natste zomer... ...en daarna begon de zomer pas echt in november. Dus het was prachtig weer begin november. En ik weet nog zo goed dat het begin november was, want ik zat in mijn eindexamenjaar toen. Dat was 18 jaar. En uh, wij moesten, uh, ik had op school eigenlijk nooit zoveel gepresteerd... Dus het was voor mij een hele kunst om dat eindelijk samen ook echt te gaan halen. En wij moesten op school een businessplan gaan schrijven. Nou. Ik dacht, dat is mijn enige kans om voor economie überhaupt nog een voldoende te halen. Want er werd nog wat creativiteit gevraagd. En daar was ik nog redelijk goed in. Maar dat economie echt verschrikkelijk. Dus ik had deze caravan waar jullie nu ook in zitten. Die had ik helemaal opgeknapt. Om daar dat eindexamen in te gaan halen. Dus ik zat hier te studeren. Ik had hier in de ijskast Red Bull voor noodgevallen. Maar ook gewoon cola hè, voor uh, gewoon door de weeks. Allemaal boeken. Hier stond nog een soort boekenkastje boven. En daar een grote tafel. Aangesloten op de wifi van mijn ouderlijk huis. Dus fantastisch. Maar ik kon maar niet verzinnen waar dat businessplan over moest gaan. En november in je eindexamenjaar, dan begint het echt al behoorlijk te dringen. Zo lang duurt dat jaar niet. En ik, ik was hier op de NDSM en ik fietste naar de Pont en toen zag ik het ineens. Het was zo'n kleine rode Kanta. Kanta Lux. Het waren van, toen van die invalide wagentjes. En er reden ook eigenlijk altijd alleen maar mensen in waar je aan de buitenkant al van ziet van nou die rijden in een Kanta. Dat soort, dat soort types. Maar ik was zo op zoek naar van waar ga ik dat businessplan over schrijven... Ik zag overal een kans in en dus ook in de Kanta. Want, ga maar na, de Kanta mag overal gratis parkeren, op de stoep zelfs. Je hebt er geen rijbewijs voor nodig. Hij rijdt 45 kilometer per uur eigenlijk hetzelfde wat een scooter rijdt. Dus ideaal als jongere auto te introduceren. Dus eigenlijk alleen het imago was er fout aan. Nou, dus ik heb hier echt nachten doorgehaald, toen ik het eenmaal bedacht had, om daar een geweldig plan voor te maken. Ik kwam er ook nog bij dat het bedrijf bleek een Nederlands bedrijf te zijn, die die kanta's maakte. En uh, ik had een, via een vriendje van alles over printtechnieken, dus het idee was dat je dan iedere jongere kon tailor-made zijn eigen kanta helemaal uh, laten be beplakken en beprinten, zoals hij dat zelf wilde, eigen ontwerp. Nou, ik leverde dit in. Ik had al hoge verwachtingen. En ik kreeg het terug. Een tien. Een tien voor een eindexamenvak. Ik had op die hele middelbare school nog nooit überhaupt een tien gehaald. En nu ineens een tien voor economie. Wauw. En ik denk dat het kwam door die tien. Dat ik dacht, het kan dus misschien wel echt. En... Zo is het gekomen, zo ben ik naar ze toegestapt. Naar Waaienberg, ergens bij Wageningen. En het toeval wilde, zij zaten eigenlijk op dit plan te wachten. Want er was toen een regering, hij is niet heel lang gebleven, is heel snel weer ontploft. Maar er was een regering die nogal bezig waren met bezuinigingen. En vooral op welzijn en op gehandicaptenzorg. Nou ja, en dat bedrijf zag natuurlijk de bui al hangen. He, wat, dat, dat hun uh, kanta niet meer vergoed zou worden binnen die gehandicapte vergoedingen. Dus ik kreeg meteen dat eerste gesprek al uh, de belofte dat ze voor mij op maat zo'n nieuwe kanta gingen maken. Ik zei ja kanta dat kan niet, hè? minicar. Dus hij heette vanaf dat moment minicar. Heel mooi. Ik had zelf uh, lippenstift en uh, nagellak gekocht in dezelfde kleur die ik in dat ontwerp had zitten. En het werkte natuurlijk als een gek. Iedereen op school die wilde ook zo'n ding, maar ik moest ze nog een beetje hongerig houden. Nee, nee, nee, dat er komt, geduld. En dit is de eerste. En zo kwam ik ook in contact met Zwets. Zwets was namelijk een jongen uit mijn parallelklas. Nou ja, en hij heet natuurlijk niet echt Zwets. Niemand heet Zwets. Maar hij werd wel zo genoemd. En dat kwam omdat hij altijd maar doorzaagde over zijn drie favoriete onderwerpen. En dat waren biologie, scheikunde, het redden van de planeet Aarde. En hij, is wets, zou dat laatste persoonlijk ter hand gaan nemen met die eerste twee. Nou, dus hij stond daar met een fiets natuurlijk. En zo'n zo zwarte trui, die. Uh, Kom, hoodie noemde je die toen. Met zo'n zo capuchon erop. En hij stond uh, check te roken. Dat was ook typisch zwets. Dat was echt ook in 2011, laat me je vertellen. Rookte je op de middelbare school geen zwets. Tenminste niet op die van ons. En uh, ja, hij dus wel. Hij zei, geinig autootje. Perfecte openingszin. Want dat vond ik zelf namelijk ook. Dus ik zei, ja, nou ja, en ik ben van plan om hem uh, ook echt op de markt te brengen. Nou, zei hij, als je dat van plan bent, dan... ...moet er nog wel wat gebeuren, want je kan tegenwoordig niet echt meer iets doen als het niet duurzaam is. Oh, nou ja, er komt vast wel een elektromotorversie of zo. Ik heb een voorstel. Ik moet nog practicum doen en jij ook volgens mij. Nou, daar gaat hij gelijk in. We werken samen. Aan een duurzame minicar. En normaal zou ik nooit met Zwet samen zijn gaan werken. Maar nu wel. Ja, het kwam ook wel bij dat hij nogal briljant was in scheikunde. Dus ik dacht daar, nou, hij heeft misschien weer een 10, wie weet. En hij had een idee, out of the box van het toenmalige denken. Want een beetje auto toen reed, als hij heel zuinig reed, 1 op 25. Nou, hij wilde een specifiek additief maken, zo noem je dat, wat je bij de brandstof kan gooien, wat natuurlijk biodiesel moest zijn in zijn geval... En met die speciale brandstof zou je dan één op 500 kunnen rijden. In zo'n minicar, 45 kilometer per uur, met een door hem zelf speciaal bedacht en vervaardigd motortje. Dus het moest wel allemaal kloppen. Maar dat additief, dat gingen wij met z'n tweeën ontwikkelen. Nou, hij eh, bouwde zo'n beetje een hele raffinaderij in het schijkende lokaal. Allemaal buisjes en verbindingen. En mijn taak bestond uit het eh, verzamelen van bloemen... Het uitwerken van zijn onleesbare handschrift en het vasthouden van reageerbuisjes. Nou, die bloemen die waren nodig omdat het additief dat wilde die maken op basis van etherische olie uit bloemen. He, dus dat is de, de olie die je overhoudt als je, uh, wat ook toen eigenlijk alleen nog maar in parfum werd gebruikt en af en toe in een gezondheidswinkel etherische olie, waarin de geurstof heel sterk is. En dat vond ik ook heel aantrekkelijk van het idee. Dus ik stond daar op een gegeven moment, met dat reageerbuisje in de hand. En hij was van alles en nog wat aan het doen. Bloemen ergens bovenin. ging van alles borrelen en roken. En wap, daar kwamen de eerste druppels. Goudgeel. Heerlijk ruikend. Ruikend nog. In dat buisje. En hij had gezegd. Eén druppel zou genoeg moeten zijn voor één liter. En één liter voor 500 kilometer. Ja. Nou, eerst zien, dan geloven. Hè? Want in die tijd was dat nog totaal ongeloofwaardig. Dus hij had dat motortje natuurlijk ook gebouwd. In die minicar voor mij gezet. En wij moesten 500 kilometer rijden. Nou, je bent 18, je zit midden in je eindexamenjaar. En je wil met 45 kilometer per uur. 500 kilometer afleggen. Dan begint er iets te jeuken. Dan is er één plaats waar je dan heen wil. Parijs. Hè? Ja, Parijs. Ja, dan ben je naar Parijs. Dus wij naar Parijs over B-weggetjes en fietspaden. Het was door België. En het was een bizarre tocht, want Swets die hing de hele tijd zo te roken uit het raampje. Want dat mocht voor mij niet in de minicar gebeuren. Maar ik wilde ook niet stoppen, want dat zouden we helemaal nooit meer aankomen. En ik hield een fles die we neergezet hadden, een oude colafles, met die ene liter haarscherp in de gaten. We hadden nog een reserve voor de terugweg natuurlijk. En we hebben het gehaald. Ark, de triomf. En er zat nog in. Nou, toen op de terugweg begon het bij mij al helemaal te borrelen. Plannen te maken, we moeten patenten gaan nemen. Allerlei ideeën. En Zwits werd steeds stiller. En vlak voor Amsterdam, zei hij, weet je, doe jij het. Ik ben niet zo'n ondernemer. Ik wil gewoon in het onderzoek door. Maar jij kan dit. Jij kan de grootste proeftuin maken voor deze brandstof in Europa. Doe je ding. En zo zei je dat toen. Doe je ding. Nou. Ja, dat heb ik natuurlijk gedaan. Ja, als het je zo in de schoot wordt geworpen. Dus ik heb die patenten op mijn naam genomen. Ik heb gepraat met het bedrijf van Kanta en die wilden meteen akkoord gaan met mijn voorwaarden. Dat zij zouden de Kanta's leveren, de financiering doen van de eerste 200 en de eerste showroom hier in Amsterdam. En ik moest natuurlijk ook nog dat eindexamen halen. Maar ja, terwijl iedereen al bezig was met wat gaan we daarna op vakantie doen, zat ik hier plannen uit te werken. En ik kon heel goedkoop kon ik hier op het NDSM-terrein stond zo'n oude loods leeg. De Las Loods. Er werden wel eens beurzen georganiseerd en zo. Maar ze wachten echt op ontwikkeling van die loods. Dus die kon ik krijgen. 200 eerste nul serie minicars. Nou, er zaten hier allemaal kunstenaars op het terrein. Dus die heb ik allemaal gevraagd om een, een speciale editie, uh, eerste editie uh, minicar te maken. En toen was er de openingsavond, hele pers uitgenodigd, stonden zelfs satellietwagens voor de deur, moet je nagaan. Maar ja, het was nog maar een half jaar na het eindexamen, dus december 2012, en een 18-jarige ging zo'n bedrijf starten. Ik had bedacht, als vraagprijs 5.000 euro, ja, die had je toen nog de euro, 5.000 euro, 200 minicars in één avond waren ze allemaal uitverkocht dus mijn eerste miljoen was een feit en in die hele gekte was ik zwets helemaal vergeten ik had hem niet eens uitgenodigd voor die openingsavond maar toen ik af wilde sluiten een beetje dizzy van het succes en van de Red Bull cocktails natuurlijk toen stond hij daar ineens met zijn fiets onder een lantaarnpaal ik zei, zwets. Wat leuk dat je bent komen kijken. En een innerlijke stem zei natuurlijk ook nog heel wat anders. Maar daar was helemaal geen reden toe. Want hij zei meteen, ik heb gehoord dat je ze allemaal hebt uitverkocht. Hartstikke goed. Ik heb wat voor je. En hij haalde zo uit die, die, die buidel van die trui van hem, haalde die een klein nou, ik denk zo groot, reageerbuisje met wit poeder. Kijk, zei hij. Volgende stap, dit poeder is een groeimiddel waarmee je bloemen extra snel in bloei kan trekken en met extra veel olie. Dus alle groeikracht gaat als het ware in de bloem zitten en vooral in het maken van de geurstoffen. Ga er maar eens mee experimenteren en hier, en hij had ook nog wat papieren, is dit achterliggende formules. En weer dacht ik, waarom geef je mij dit? Maar... Dat deed hij. Dus weer deed ik mijn ding. En daardoor, hij noemde het groeistof... ik heb meteen die naam omgegooid en het Flower Power genoemd. Want dat was het natuurlijk in feite. En dat deed het ook goed... En Nederland was toen al een groot bloemenland. Altijd al geweest eigenlijk. Dus die bloemenkwekers die sprongen er ook bovenop. En allerlei hoofdsteden en belangrijke steden in het buitenland. Die wilden ook allemaal minicar showrooms. Nou, ik had mijn handen er echt meer dan vol aan. Milaan, Parijs, Berlijn, Barcelona. Overal minicar showrooms. En ik zag dat... Dat bedrijf van Kanta dat nooit meer allemaal ging redden. Dus ik had op een gegeven moment een stuk land gekocht bij Shanghai. En dat was wel zo, zo'n... Vijf jaar na de introductie was het al zover. En ik dacht ik moet die Chinezen meezien te krijgen. Want hier, Europa, was iedereen bang voor China. Maar ik zag juist de mogelijkheid. de meeste Chinezen fietsten nog. Nou, en met de minicar konden ze eigenlijk die hele benzineauto overslaan... In de minicar stappen. De wegen kon je toch niet harder dan 45 km per uur. En iedere Chinees ging ik gratis Flower Power geven. Konden ze op hun eigen land de bloemen kweken die nodig was voor hun eigen brandstof. En werden ze als het ware aandeelhouder in het bedrijf. Dus ik had een presentatie georganiseerd voor de Chinese pers. En een aantal belangrijke mensen uit Shanghai. En hier naartoe laten vliegen naar Nederland, want dat was het bloemenland. En in een bolleveld had ik deze caravan weer neergezet. Ik had zwetsen uitgenodigd, want ik wilde het verhaal vertellen... over hoe het allemaal begonnen was. En het mooie daarvan, het was ook heel Chinees, met yin en yang. Hé, jongens, meisjes, energie. Ja, en die Chinezen vinden natuurlijk ook de Keukenhof prachtig. Dus ik eerst met een bus, waren ze allemaal naar de Keukenhof gegaan... en ik had zwetsen laten komen om hier ons succes te vieren. Goeie goede fles champagne. Twee glazen. Ik had iedereen gezegd... Van, even op afstand te blijven. Nou, een zwets, een beetje schuchter natuurlijk... kwam binnen. En, nou, dankjewel... accepteerde het glas en was niet echt blij. Toen kwam hij met zijn buisjes. Regeerbuisjes, groter dit keer. Eén met bloemenzaad en één met dode bijen. En hij begon een heel verhaal, Zwets-verhaal, onbegrijpelijk... over de vruchtbaarheid van het bloemenzaad. En dat hij op het spoor was dat Flower Power daar negatieve neveneffecten in veroorzaakte. Nou ja, mijn hoofd stond er natuurlijk totaal niet naar. Mijn hoofd stond naar de Chinezen daarbuiten. Dus ik zei van, nou, Zwets, jij hoeft helemaal niks te zeggen... Ik doe het woord, en als ze jou wat vragen, dan geef je gewoon antwoord. Dat deed hij niet. Ik hield een prachtig praatje, en toen ineens nam hij de microfoon. En hij begon in zijn Engels, gelukkig, want daardoor was het slecht te verstaan, zeker voor de Chinezen, begon hij uit te leggen over negatieve neveneffecten, en dat de Chinezen toch op moesten passen met het accepteren. En Ik dacht, ja, wat gaan we nou krijgen? Ik heb zo gauw mogelijk hier de deur open gedaan, Een signaal gegeven. Op dat signaal stonden de afgesproken minicars aan de rand van het bloemenveld. Begonnen te rijden. Een roze door de roze hyacinthe. Een lichtblauwe door de lichtblauwe hyacinthe. En in het midden een witte van die streepjesvelden waren het. En er was ook muziek bij, dus iedereen keerde zich om. En ik gauw zwets hier naar binnen. Deur op slot. Ja, dat kan natuurlijk niet op zo'n moment. Ja, toen het allemaal achter de rug was en ik iets bedaard was, ben ik naar binnen gegaan. Blauw van de rook. En hij had die hele fles had hij in zijn eentje opgezopen en zo'n glas helemaal vol met peuken. Zwets. Luister, ik wil best weten waar je allemaal mee bezig bent met jouw onderzoek. Dat is het niet, maar dit is niet het moment. En bovendien, ik denk dat je er wel wat van op papier hebt staan. Werk het nou even echt uit weet je wat, ik ga jou daar gewoon voor betalen op voorhand, geef mij jouw rekeningnummer en ik ga gewoon geld overmaken per maand, zodat jij de vrijheid hebt om dit heel goed uit te werken Dan maak je een afspraak, hebben we het erover hij zei niks maar hij gaf me wel zijn rekeningnummer En ja, er zijn mensen die zeggen dat ik toen al veel meer achter hem aan had moeten zitten. Maar hij zat ook echt niet bepaald achter mij aan. Ik heb zelfs de boekhouding op een gegeven moment gevraagd of het geld wel werd overgemaakt. Niks. Geen A4'tjes, geen telefoontjes. En intussen raasde de wereld door. En door het Chinese succes kon ook Maxicar geïntroduceerd worden. Ja, er zijn hier nu nog een paar mensen die nog weten de tijd dat je nog snelwegen en spoorwegen had. Nou, iedereen heeft daar wel over gehoord, natuurlijk. Hè? Files ook van gehoord. Nou, snelwegen en spoorwegen werden ineens één tijdens dankzij de Maxicar. Het eerste lijntje, dat heeft toen gelopen tussen Rotterdam en Amsterdam. En het was meteen bleek dat geweldig te werken. Je kon dus gewoon je postcode in. Nou ja, dat weten jullie ook allemaal wel. En dan klikte dat allemaal aan elkaar. Dan ging je met 200 kilometer per uur van de ene plaats naar de andere plaats. En al heel snel lag heel Nederland vol. Nou, eerlijk is eerlijk. Dat kwam ook omdat we toen die Groene Partij hadden. Die nieuwe. Die, nou ja, ik kan even niet meer op de naam komen. Maar die Groene Partij die toen eigenlijk ook maar één keer uit het niets ontstaan is. En na één periode ook weer in het niets verdwenen is. Maar... Die minister-president, die zag het helemaal zitten. Ja, en toen, toen sloot Duitsland aan. En Frankrijk. En, uh, nou ja, ik zat, uh, voor je het wist, om in het Kremlin. En natuurlijk, ja, en het Witte Huis. Want het Witte Huis, die uh, waren zo bang voor de B-status... ...dat ze uh, alles wilden om in de vaart der volkeren mee te gaan. En het mooie was... ...die overheden, die, die deden de infrastructuur. Dus ik leverde... Maxi-cars, -cars, eindeloos. Geweldig, geweldige tijd. En toen kwam het moment dat ik voor de vijfde jaar op rij... tot de Businesswoman of the World was verkoren. Nummer één. En ze hadden bedacht om dat echt groots te vieren. En ik zei, ja, maar dan wil ik het wel in Nederland... Want daar is het begonnen. Dus hebben we Carré afgehuurd in Amsterdam. En de koning zou er zelf ook bij zijn. Een hele zaal vol met internationale mensen. En ik had natuurlijk weer een stuntje met, met minicars bedacht. in de piste van Carré. Want dat is leuk, een circus theater is. En de afloop stond ik met de koning in het foyer van Carré uit te kijken over de Amstel. die daarvoor stroomt. En ik zei, majesteit, moet u eens kijken naar links. En daar kwam een speciale royal editie minicar voor de koning zelf. Hermelijnen bekleding, bladgoud op de velgen, dieprood metallic lak eroverheen. Prachtig. En hij keek waanzinnig blij, maar ik zag iets heel anders. Oh, tegenover me. Aan de andere kant van de straat met een fiets stond. Zwits. Dus ik kreeg een soort waas voor ogen. Dat weet ik nog goed. Ik liep naar buiten zonder allemaal mensen te wachten op de koning, niet op mij. Dus ik kon zo oversteken. Zwits! Ja, zei hij. Het is af. Ja, hier. En uit zijn fietstas pakte hij een dik rapport, in leer gebonden. En wilde mij dat overhandigen. Nou, ik, ik had echt aan alles behoefte op dat moment, behalve aan een dik rapport. Dus ik zei, Zwets, nee. Niet nu. Echt zo'n slecht gevoel voor timing, die man. Maar hij bleef aandringen. Zei, hier staat alles in. Zwets, ik heb nu belangrijke dingen te doen. Belangrijk? Dit. Dit hier is belangrijk. Min of meer om van hem af te zijn, heb ik het rapport aangepakt. En in één beweging in de Amstel gegooid. Oh. En toen pas zag ik toen het openwoei dat handschrift van hem. Helemaal handgeschreven. En een paar blaadjes waren eruit gedwarreld voor mijn voeten. En ik keek ernaar en ik durfde ook niet meer op te kijken. Toen ik opkeek, toen zei hij nog één ding. Dat was dus het enige exemplaar. Maar toen was hij weg. En ik was te verbijsterd om, om überhaupt iets te doen. En tegen de tijd dat ik weer enigszins bij positieve was, kon ik hem nergens meer vinden. waren er allemaal mensen om me heen. Maar ik ben wel de volgende dag meteen achter hem aangegaan. Gebeld. E-mail. Niet te bereiken. Begreep ik ook wel dat hij even geen contact met mij wilde. Maar ik wilde wel contact met hem. En ik heb die paar blaadjes aan mijn researchafdeling gegeven. En die kwamen ook al heel snel terug. met uh, Binnen een dag van ja, dit gaat inderdaad over steriliteit van het bloemenzaad. Over het effect van flower power op de vruchtbaarheid van planten. En zo te zien is hij bezig geweest om uit te zoeken naar de epidemische vormen daarvan. Ja. Mijn vader die had een grote held. Was een voetbaltrainer uit zijn tijd. En die zei altijd, god hoe heet die man ook alweer. Nou ja, dat doet er ook niet toe. Die voetbaltrainer zei altijd je ziet het pas als je door hebt. Zo was het met mij ook. Maar was een hele tijd was er geruchten over eh, afnemende vruchtbaarheid van bloemenzaad, kale velden. Maar die link die hij gelegd had met flowerpower, dat had ik zelf nooit gedaan. Het was juist een heel sympathiek autootje. Een heel sympathiek product. Elke Chinees die was ineens uh, omhoog geschoten in de vaart der volkeren. Maar ik moest en zou hem spreken, dus ik ben naar zijn huis gegaan. En hij was er niet meer. Hij woonde ergens in de pijp, heel eenvoudig. En gelukkig hingen in zijn kamer nog allemaal schema's in de muur, aan de muur, allemaal handgeschreven, prullenbakken vol met proppen en ook op de grond. En ik heb al dat papier meegenomen en ook daar weer naar laten kijken, want zelf kon ik er niet uitwijs worden. En toen kwamen een aantal mensen van de researchafdeling voor een presentatie. En die zeiden van ja, het is onvolledig materiaal natuurlijk, maar wel zorgelijk. Want hieruit blijkt dat die onvruchtbaarheid van het zaad zich niet beperkt tot planten. Maar ook zoogdieren. Kleine muizen, mollen, beesten die leven in de buurt. Maar ik, ik luisterde al niet meer. Want ik dacht, wacht even. Wacht even, zoogdieren? Ja, maar mensen... Wij zijn zoogdieren. En een, een, een mens... Weet je natuurlijk pas na 17 jaar of zo dat hij onvruchtbaar is, maar... Mijn hemel, als dit zich door zou zetten... Dus ja... Dat is het moment dat ik echt het boetekleed heb aangetrokken... En overgegaan ben tot... Control Damage Management. Zo snel mogelijk. Flower power van de markt. Brandstof van de markt. Hele minicar van de markt. Want het was zo'n beschadigd product. Ik, ik wilde ook niet meer dat dat nog gered zou worden. Nou ja, daarvoor moest ik wel in Shanghai... Een, een bedrijf sluiten waar ongeveer de helft van de stad van afhankelijk was. Dat was niet makkelijk. Dus ik heb heel lang gehoopt... Dat Zwets toch nog op zou draven en dat hij toch nog als een, een deus ex magina met een oplossing zou komen. Maar dat deed hij niet. Ik ben gaan vliegen laag over de velden waar je al zag wat de effecten waren. Kale landen, hè, bomen, ja die deden het nog wel. Maar gewoon het simpele eenjarige spul, dat was er al bijna niet meer. En daardoor kon ik het zeggen in Shanghai. En dat, we nu, dat ik me nu zou richten op het zoeken van de oplossingen. En ik ben teruggegaan hier naar Amsterdam. Waar toen het hoofdkantoor stond van de minicar. En ik stond op de bovenste verdieping. En ik keek uit over het ei en over de pont... En ik zag een man op een fiets van de pont afkomen, helemaal alleen. Toen sprong toch even, sprong toch even mijn hart op. En ik keek waar hij naartoe ging. En hij ging rechtstreeks naar het kantoor van Minikar. Hij liep langs de caravan die daar nog op een sokkel voor de deur stond. Nog steeds uh, om mensen te herinneren aan hoe klein het allemaal ooit begonnen was. En toen hoorde ik de liefde. En ik liep naar de hal en de deur ging open. Zwits. wat ben ik blij om jou te zien, zei ik. En hij stond daar met fiets en hij zei, ja, ik kom afscheid nemen. Ik heb er goed en lang over nagedacht, maar ik kan het niet oplossen. Ik zou niet weten hoe. Ik denk dat de mensen die de problemen veroorzaken ze nooit kunnen oplossen. Dus, euh, alsjeblieft. En hij gaf mij zijn fiets. Ik wist niet wat ik ervan denken moest. Hij verdween. En het duurde even, maar toen ging ik die fiets beter bekijken. En toen zaten er in de fietstassen twee dingen. Een grote zak, zo groot, met bloemenzaad wilde wij de bloemenmengsel. En er stond een sticker op. Niet steriel. En ik wist wat dat betekende. Voor éénjarig zaad is dat een fortuin waard. En in de andere fietstas. De steen die jullie nu voor mij zien. En met daarin het woord. Tenzij. Ik denk dat hij het zelf heeft staan uithakken. Want het ziet er niet uit. Tenzij. Nou ja, ik had toch niks meer te doen. Dus ik ben met de en op pad gegaan. Om uit te vinden wat Zwets nu van mij wilde. Tenzij. Tenzij. Ik ergens een plek zou vinden waar dat bloemenzaad nog weer vruchtbaar zaad zou afgeven. Dat kan. Heb ik geprobeerd. Zeker een jaar mee bezig geweest. Tenzij ik beter en eerder naar hem geluisterd had. Dat denk ik ook. Want ja, dat is... volgens mij wat uiteindelijk iedereen wil. En ik heb niet goed naar hem geluisterd. Tenzij... Dat heb ik ook nog bedacht. Tenzij... je nu gewoon de deur uit zou kunnen gaan, hier. En het zou weer... 2011 zijn. hè? En ik zou gewoon weer 18 zijn. Maar ja... Dan zou er dus gewoon weer precies hetzelfde gebeuren. Ja, ik, ik was niet kwaadaardig toen ik 18 was. Het liep zo. Tenzij. Nou, ik heb in dat jaar heel wat meegemaakt dat ik heb rondgezworven met deze kerf. En ook heel wat ellende gezien al. En Boze mensen, verontruste mensen, kale velden. Er zijn er ook die zeggen dat het misschien een fantastisch is voor de planeet aarde als de mensen uitsterven. Maar, maar dat vind ik niet. En ik denk jullie ook niet, want anders was je hier niet naartoe gekomen. Ja, het is een beetje een onbevredigend einde van mijn verhaal. Maar ik, ja, ik ben er gewoon niet uit. Tenzij. Ik ga ook dingen denken zoals ten hij. Ten jij. Ten ik. Ten. Zeg maar. Ten blij. Ten. Nou. Ten. Wij. Ten wij. Ja. Ja. Want god, ik heb natuurlijk altijd maar alles in mijn eentje gedaan. En dat ging ook altijd goed. En zo zit ik ook in elkaar, denk ik. Maar dit is nou typisch iets wat ik niet in mijn eentje kan doen. En ik zit hier nou steeds in mijn eentje dit verhaal te vertellen. Maar wat nou als jullie eens meegaan doen? Ten wij. Misschien kennen jullie wel iemand van 18 die briljant is in biologie en in scheikunde. En dat die dan misschien... Uh een oplossing weet. Ik heb in ieder geval, mocht dat zo zijn, heb ik hier nog wat buisjes van het bloemenzaad. Even kijken, hoor. hoeveel zijn jullie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, oh, dat zijn er meer dan genoeg. 2, 3, 4, 5, 6, ja zo. En, nou, voel je niet verplicht, want ik heb het zelf natuurlijk ook nog niet kunnen oplossen tot nu toe. Maar ik denk dat dit een probleem is waar iedereen bij betrokken is. Dus iedereen gewoon zelf om zich heen blijft kijken en het verhaal verder vertelt. Wie weet wat er dan gebeurt. Hij hey, dus jij krijgt er een. En jij? En jij. Dankjewel. Hier op één. Nou, maar heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ben echt heel benieuwd of er hier iets nieuws gaat ontstaan, maar het voelt nu al wel zo. Dank jullie wel. Jij bedankt voor het mooie verhaal. Ja, ja. bijzonder. Ja. Is het echt bloemenza? Echt wilde, wij de ah, okay. Van de firma breken. <laughs> nou, en het wonder is geschied, mensen, het is 2011. 2011. Ja. Ja, ja. ja, gelukkig! Gelukkig? Maar je is mij wel dom bij 18. Ja. Nee, dat niet meer. Je bent geen ja, 18 meer. Dat wil je altijd hè? Maar dat, uh... dat is even verschillen. <laughs> Maar ja, misschien als ik zo naar buiten stap, dat ik dan ook ja. <laughs> zelf goed gedaan. Nou, hartstikke mooi. Oh, nou, ja, okay. Bedankt. Om ja. dus over nou, na te denken, Dank je ja. ja, heel goed. Nou, dank dank ik hoop wel. dat hij toch de reis naar Amsterdam oh, bij ja, was. Ja, ja, ja, ja. Dit maakt <laughs> veel goed. Dankjewel. <laughs> je wel. Die ja. voor. I've ben to a minor place And I can say I like its vis If I am gone and with no trace I will be in my, minor place. Ja, nou, dat was het verhaal van Nancy Wildink. Dat was opgenomen afgelopen november in Amsterdam-Noord. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. U weet het, um, Jan Emars heeft weer een mooie tekst geschreven over iets of iemand. En u moet raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u knijpkatten winnen. Hey, het is opgedeeld in drie fragmenten. Na het uh, eerste fragment kunt u er maar liefst drie winnen. Na het tweede nog twee en na het laatste eentje. En hier komt ie. Als je in onze tijd helemaal niet meer zit te wachten op duiding... en een beetje diepgang, ah, dan zit je goed. Dan vliegen de tweetjes om de oren. Dan maak je je vandaag reuze druk om niks, maar dat geeft niks. Want morgen ben je dat nikserige feitje van gisteren al lang weer vergeten? Omdat je alweer uitkijkt naar het volgende bergje niks. Niks nieuws onder de zon, want zo is het misschien altijd al geweest. Alleen die tweets en die andere media, die we om een onbegrijpelijke reden sociaal noemen, hebben een nieuw element ingebracht. Vluchtigheid kan nog vluchtiger dan vroeger. En dat baart sommige types zorgen. 0800-1121, als je denkt te weten. En, uh, en ja, uh, ik ga een korte muziekjes draaien. Hier een fluitconcertje uit de Kill Bill. Kill Bill Whistle. Aan de telefoon, Ankie, Goedenacht, Ankie. Ben je er nog? Oh, oh, Ankie heeft opgehangen. Nou, dat is heel jammer. Anki Smits, uit Assen, die belde. Maar nu is ze er dus niet meer. Ja, wat moet ik dan doen? Dan uh, ga ik gewoon door met het volgende fragment. Jazeker, er lijkt een aardverschuiving plaats te vinden in de mediawereld. Want die merkt dat de heersende kanalen van vroeger zijn dichtgeslipt. Dat Jan en Alleman letterlijk zelf nieuws maakt of breekt. Dat zin en onzin nauwelijks van elkaar te onderscheiden lijken. Dat het overgrote deel van de bevolking van de ene naar de andere hype surft. De belegen mediabazen links en rechts passerend... Bij al dat informatiegeweld zou je denken... dat de oppervlakkige sensatietypes het beste scoren. He? Hun aanbo biedt aanbod lijkt immers het dichtst aan te schurken... tegen een wereldvol tweets. Dat zou je denken, maar zo zit het niet. I'm hot by the sailor I'm Hot by the sailor man. The sailor, man. I'm strong to the finish because I eat these spinning. I'm hot by the sailor man. I'm one of gazookas which hates all pelucas. What hates honey up and square. My biffs and I bop them and always out ruffs them. But none of them gets nowhere. If anyone dances to risk me fist, it's poppin', it's wham, understand? So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Bird. Well, I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I eat space spinach. I'm Popeye the Sailor man. Even uh, John Vermeulen uit Den Haag. Moet ik een gelukkig nieuwjaar wensen? Want ik kreeg van hem een kaartje. En dan moet ik nog iemand gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, natuurlijk alle luisteraars. Maar dat is ook uh, mijn Jenny uit de neuzen. Jenny! Hallo, Adeline. Ik wens jou een heel goed 2012. Ja, dat wens ik mezelf ook. Ja, dat heb je echt <laughs> wel verdiend. En huh? ik wens iedereen die ja. luistert. Ja. Al je luisteraars en jij natuurlijk met je... Jongens daar achter de telefoon. Ja, die, leuk, hè, die jongens? Ja. Wie, wie heb je? Ik heb er nu twee, hè? Dat is een luxe <lacht> jongen. <lacht> ik heb twee mannen daar. Nou, ik heb drie mannen achter het glas. Drie slaven. Nou, ja, Goed. Jenny, hoe is het verder? Uh, ik ga morgen weer naar de visio. Oké. Okay. nu, moet ik er zijn. Oké. Okay. Nou, niet te hard werken. Doe het maar rustig aan, hè? Nou, ik dacht het ook. Dat het is hard geworden. Ja. Wie denk je dat het is, Jenny? Of wat? Uh, pingen. Pinnen? Pingen, met een G. Met G'tjes. Oh, pingen. En wat is dat ook weer? Pingen? Oh ja, dat kan je ook met... Uh... Dat doen ze met een blackberry. Ja, oh, ik met... weet het ook niet. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Ja, ja, ja. ja. Pingen met blackberries. Ja, dat maar dat je... zal het wel niet zijn, want je kent het niet. Nee. <lacht> <lacht> blackberry is toch allemaal alleen maar voor meisjes van 14. Mijn dochter heeft zo'n ding. Dat is volgens mij uh, echt een meisjes-telefoon. Of ben ik nou gek, jongens? Nee? Nou, jongens doen het ook hoor. Jongens doen het ook? Oh. Ja, dus ze pingen de hele dag. <laughs> Hebben die jongens van jou er een? Ik dacht het wel. Oh, oké, okay, oké. Okay. Tegenwoordig vragen ze niet meer naar je sms, maar naar je ping. Oh, echt waar? Ja. Nou, nou ik, ik, heb een, ik heb een toestelletje van de, van de zaak, maar dat is, dat is echt zo'n. Zo Zo'n kloon, zo'n niks-modelletje, nou goed. Ja, ik heb ook nog maar een ijskast. Jij hebt ook zo'n ijskast. Ja, toch? Ja. Hé, hey, uh, Jenny, het is hartstikke fout, dat begreep je al. Maar dat maakt ja. niet uit. Dan heb ik je in ieder geval even aan de lijn gehad... Jou, om jou een goed 2012 te wensen. Hé, hey, en ja. sterkte morgen bij de Visio. Dank je. Dag. Doei. En hier komt het volgende fragment. We zitten dus niet meer zo te wachten op diepgang en duiding... Ja, en wel op sensatie en geschreeuw. De sensatie- en schreeuwmedia, ook die van papier, zouden dus goede zaken moeten doen. Maar dat is nou net niet het geval. Als iedereen zijn eigen twitterende spreekbuis letterlijk in de hand heeft... is al het getetter en indruk niet meer zo nodig. Dat moet die man toch zorgen baren... Ja, die ziet de oplagen van de serieuze concurrenten stabiel blijven... of zelfs stijgen, terwijl zijn cijfers kelderen. Hmm, kennelijk schrijven we liever zelf... dan dat een ander dat betaald doet. En willen we tussen de tweets door wel eens wat zinnigs lezen. Er is dus nog hoop. Goed, ik vind het een mooie omschrijving. 0800-1121. Als u het denkt te weten, en heb ik hier... Uh... Oh ja... De, de...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 I'm De voorman van uh, sportivo uh, Hans van den Burg. Uh, Aan de telefoon heb ik Juliette uit Landgraaf. Goedenacht, ja. uh, Juliette. Hallo. Zeg, ben jij het jaar goed begonnen? Hey, ik ben heel leuk. Oeh, je valt af. Hallo? Ja, je valt af en toe weg. Ja, ik heb een rottelefoon. telefoon. Ik heb echt nog een oude telefoon. <laughs> <laughs> maar ik dacht dat het uh, onze was. Hallo? Ja? Die waren alleen maar via tweet communiceert. Oh, en wie is dat? Geert Wilder. Oh, die fiets dat je daaraan dacht. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. ja. ja. Uh, dat is natuurlijk hartstikke fout. Ja, het is hartstikke fout. Maar, uh, oh, dat die, die tweet alleen. Ja, ja, ja. Ik bedoel, die ja, wil ja. geen interviews geven. En die, uh... En, uh, die geeft geen interviews, maar uh, zit alleen maar op tweet of zo. Ja, ja, ja. Nee, is helemaal fout. Nou, dus, <laughs> dank. <laughs> de dan, dan. Maar dat maakt niet uit. Zeg, wanneer ga jij lekker slapen? Eh, uh, nou, hoeveel een uurtje of zo. Of een uurtje. Oké. Okay. Ja. Nou, dan wens ik, oh, okay. wens ik je voor straks heel erg wel te rusten. Dag, okay, jullie. Dag, Dag. Dan hebben we Sylvie uit Rotterdam. Dag, Adeline. En jij bent ook nog wakker? Ja, dat is een tijd geleden. Ja. Zeg, wat heb je ja. vandaag gedaan? Wat zeg je? Wat heb jij vandaag gedaan? Iets leuks? Dit weekend? Ja, gewandeld. Ja. Ben je niet weggeregend? Uh, uh, ik, ik zit uh, te wachten op een hut. Een nieuwe hut. En uh, daar heb ik al mijn energie in gestopt vandaag. Ik Wat voor hut? Ik heb gereageerd. Op Haag net wonen. Dat vind ik hartstikke leuk. What? Oh, je bedoelt een, een, een nieuw huis. Je bent op zoek een naar een nieuw... Een nieuw huis. Ja. Een nieuwe hut noem ik dat. Ja, precies. Maar ja. dat ben je naar op zoek. Heb je nog niet gevonden? Nee. Oh. Ik ben al jaren op zoek. Ja. En waar wil je gaan wonen dan? Nou, ik ga weer terug naar het Haag, zo. Oh ja? Ja. En waar wil je in Den Haag wonen? Maakt je niet zoveel nou, uit. Nou, <coughs> het liefst in Rijswijk, maar dat, uh, ja, dat is allemaal zo lastig en moeilijk, want ik kan niet kopen. Nee. En uh, ja, huren. Iedereen denkt het maar dat huren zo makkelijk is. Maar het is ook helemaal niet makkelijk. Nee, helemaal niet. En je, je moet toch, ik bedoel... Uh, naar nou, Amsterdam moet je geloof ik uh, in een wachtlijst van, van 20 jaar... Wil je ergens... Uh... In Amsterdam? Nou ja, ja, dat is echt absurd. Ja, dat bedoel ik. Nou, in Den Haag zit je ook al rond de... Uh, nou, rond de tien jaar om een beetje een leuke hut te krijgen. Hé, hey, en heb je je tien jaar geleden al ingeschreven? Vanaf uh, 2004. Oh. Dus nu zeven jaar. Ah, ja. Maar er is wat vrij in, tenminste. Ik sta nu, ik heb nu uh, voor voorburg ingeschreven, is ook wel leuk. Ja. Nou, nou goed. open. Nou, blijven hopen. Wat zit je ja, te eten? Ja, hopen dat er geen um, hogere duur komt, of nee. geen urgentie, of geen... Um... Ja. Hé hey, Sylvie, zit je wat te eten? Oh ja, sorry, een tomaat. Oh nee. <lacht> Grappig om acht minuten voor vier eet jij een tomaatje? Nou, waarom niet? Ja, waarom niet? Ja, ik vind het lekker, want ben ik ben natuurlijk al een tijdje wakker. En dan denk ja, ik, oh, ik ja. moet eventjes... Heel maar goed. dan vergeet ik dat dat gehoord wordt. Ja. Hey, ik ons Adelien de ja. allerbeste wensen? Ja, jij ook, Sylvie. En ja, ik moet je, moet je ook nog vragen, heb je nog iemand in gedachten voor het spelletje? Waar je Ja, voor nou, ik dacht Geert Wilders, maar dat heeft die mevrouw hier vooral gezegd. En toen zei jouw collega van: nou, verzin wat anders. En toen dacht ik: nou, dat weet ik helemaal niet. Nou, goed. Ja, s'nachts werkt dat allemaal niet zo goed bij mij. Oh wat raar. Het is echt... Uh, ik vind het een hele mooie omschrijving. Nou, dan is hij dus niet geraden. Nee. Hey. Nee. Nou, mensen, bel nog even. Je. We zijn nog een paar minuutjes. Bel nog even als je denkt te weten. Ja, dat, nou, Adeline, ik weet het nu niet. Dus ik ga het gaat over twee ja. minuten ja, ook niet meer ja, ja, ja, weten. Nee, ja, jij gaat het ook niet weten. Ik ga voor je duimen dat je een huis vindt in, uh, in ja, Rijswijk. vind het niet oh, van je. Oh, Oké. Okay. Goed. Hey, ik, ga, ik, ik ga je hangen. Dag. Hoi. Ed belt nog eventjes. Ed, denk jij te weten? Ed? Oh. Ja, hallo. Hi, Ed. Maar ik denk, maar ik weet niet zeker, hoe... Jan Heemskerk. Je bedoelt die van die in het programma voor mij zit? Ja. Die is ook hoofdredacteur van de... Playboy. Playboy, ja. ja. Ja, ja. Nou, ik denk dat die Playboy wel blijft bestaan, want de behoefte aan... Uh, uh... Uh, uh, licht geklede vrouwen is, is volgens mij... Uh, uh, dat verdwijnt ja. niet. <laughs> nee. nee? Dat <laughs> is maar <een> gok. <laughs> ja. Nou, hebt ze nooit gezien, toch? He? Ja, maar ik heb altijd kunnen zien. Oh, je hebt altijd kunnen zien. Oh, goed. Okay. Nee, nee, het gaat wel... je zit wel warm. Je bent, het, is wel, het gaat wel om een, een, een hoofdredacteur. Een hoofdredacteur of zoiets, ja. Van iets, maar van wat? Ja, dat dacht ik al. Maar goed. Ik ga verder denken. Oké, okay, dag het. Hoi. Nou, het gaat om een hoofdredacteur van een blad. En ik zeg het nog eens even. Uh, hij ziet de oplagen van de serieuze concurrenten stabiel blijven of zelfs stijgen. Terwijl zijn cijfers kelderen. Kennelijk schreven we liever zelf dan dat een ander het betaald doet. En willen we tussen de tweets door wel eens wat zinnigs lezen. Er is nog hoop. Nou, ik, ik draai nog één plaatje en wie weet belt er nog iemand. En dan ga ik het verraden. Uh, ik wou draaien, jongens, kan dat? Uh, ja, Connie Stewart. Bye. Maar zou ik wezen zonder mayonaise? Maar zou ik wezen zonder kalwee? U kunt het in advertenties lezen. Ik heb gelukkig niet meer iets te vrezen. Ik neem altijd een tweet. Waar zou ik wezen zonder mayonaise? Nou, want als iets was gewoon een reclameliedje. Ik vraag me eigenlijk af dat je dat mag draaien. Nou, u moet maar vergeten over welk merk het ging. Ik kan ook nog een paar andere noemen. Uh, wat heb je? Duivis en uh, uh, Gouda's Glorie en uh, Joppiesaus en uh, nou whatever. Goed, aan de telefoon. Adrie, goedenacht Adrie. Avond, ja, goed. Morgen. Ach, nee, dus nog even nacht, nog heel even. <laughs> okay. Pas na, na vijven vind ik het morgen worden. Hè? Ja, dat is zo. Okay. Cool. Hé, hey, wat was jij aan het doen? Ik lag uh, slapeloos te wezen. Oh ja. En opeens had je zoiets. Ja, natuurlijk, ik weet, ik weet precies wie het ja, is. Ja, ik had het al eerder bedacht, maar ik uh, dacht, ja, zoveel mensen die bellen... Het ja. zal er vast wel eens zijn. Laat maar zitten, ik lig hier lekker. Oké. Okay. Maar je had het dus inderdaad al eerder bedacht. Oh, heel... Ik had het al eerder bedacht, ja. Nou, dan, dan is hij helemaal verdiend, want zeg het maar. Chill Paradijs. Ja, ja, dus je hebt helemaal goed. Dus jij krijgt een, een stappenteller. Nee, een knijpkattens. Oké. Okay. Dus blijf even aan de lijn, dan noteert Francis je okay. adres. Oké, okay, en, en ik hoop dat je dadelijk weer lekker kan slapen. Dus oh, Alhoewel, ja. er komt dadelijk wel een heel mooi hoorspel. Dus als je niet kan slapen, dan kan je daar lekker ja, naar luisteren. Nou ja, dat nemen we dan mee. Oké, okay. dag. Dag. Ik kom zo ver en ik weet dat ik kan maken. Got a broken heart and you can't break it. Broken heart, I come knocking at your door don't love me anymore But I just can't give up Cause I don't know what to do about it You must be wrong if you think you don't love me You could smile down and put a happy ending To my song I come knocking at your door You don't live there anymore is it just a memory or am I a little crazy for you if there's no love I just can't believe it I got a troubled mind and only you can relieve it, I don't remember who you are are you someone that I saw, cause I really am confused but I think that I Still love you. Dat was de vreemde eend in de bijt, Daniel Johnston. Silly Love, ik vind het zelf uh, heel mooi. Vreemde, prachtige documentaire, zweeft op uh, internet ergens rond over deze bijzondere zanger. Uh, zoek het maar eens op, Daniel Johnston. En nu uh, een andere rare eend, Richard Cheese. The Sharif don't like it. Rockin the casbah, the casbah, don't like it. They really pack them in The in crowd say it's cool to dig this jamming fin But as the wind changed direction The temple band took fire The crowd caught a whiff of the crazy casbah chime. Sharif don't like it Rock the casbah Rock the casbah Sharif don't like it Lounge the casbah, rock the casbah The bad wind that brought of the electric A and as soon as the Sharif We cleared the square As soon as the Sharif We'll show out of there The jet pilot tuned To the cockpit radio blare As soon as the Sharif was out of there